De inlichtingendienst AIVD waarschuwt middelbare scholen tegen het inhuren van dierenrechtenorganisaties. Aanleiding is een donatie die een scholengemeenschap onlangs betaalde voor een voorlichtingsles. Het is volgens de inlichtingendienst niet uit te sluiten dat het geld wordt gebruikt voor verboden doeleinden. Vorig jaar schreef de AIVD een nota over dierenrechtenextremisten. extremisten Daarin werd gewaarschuwd voor de verwevendheid van legale en illegale en gewelddadige activiteiten van sommige dierenrechtenorganisaties. De schoolbesturen zijn inmiddels ingelicht via het ministerie van Onderwijs. De politie heeft in Noord-Brabant opnieuw twee henneplantages gevonden op een aspergeveld. In Soerendonk werd op twee verschillende aspergevelden een plantage ontdekt: Een van zo'n 6000 en één van 3000 henneplanten. Vorig woensdag werd er al hennep gevonden tussen de aspergeplanten in Budel. Dat ging om een groot veld met meer dan 25.000 planten.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 Dit was het, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, Zee, Zandvoort, een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. En nu, zie het. We komen te zien. We komen te zien. In stereo. We want you to feel this. to feel this. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Zitney. En helaas, vanavond is dat geen van beiden. DJ Dion zit heeft de ongelukkige wijze een eerste ongelukje gehad. En we wensen hem natuurlijk veel beterschap. Mocht je hem ook beterschap willen wensen, je kent ons wel bekende: mailadres. Zie het at Waar je al je beterschap ventrecht kunt. En mocht je je afvragen waar DJ ten over is. Ongetwijfeld staat hij ergens in Amsterdam dit weekend te draaien. Zoek hem op in de partykite of wie weet komt hij daar straks wel voorbij. Maar gelukkig hebben wij ook twee vervangers. Aan de linkerzijde hebben we vandaag een sidekick. Anouk, goedenavond Anouk. Hallo. En aan de rechterzijde hebben we Frank. Goedenavond Frank. Goedenavond. Hey, leuk dat jullie mij vanavond komen assisteren. Want wat zit er vanavond allemaal in de show? Zoals gebruikelijk. Rond de klok van 10 voor 10, de partykite. En vanavond gaat Anouk alle hete feestjes op een rijtje zetten. En zitten er leuke feestjes vanavond in? Natuurlijk, er zijn allemaal leuke feestjes voor jullie uh, in aantocht. Oké, okay, dus zorg dat je blijft luisteren rond de klok van 10 voor 10. Natuurlijk, gaan we ook eventjes kijken of er nog leuke tweets uh, binnen zijn gekomen van de welbekende DJ's. En wat denk je van al die hete hits? Wat dacht je van deze? Layback Luke, featuring Jonathan Mendelssohn. Till tonight de very korte rework wordt hem natuurlijk hier alleen op jouw Voort. J.K. Solo in de mix. En ja, ik heb ook een paar nieuwtjes meegenomen. Wat dacht je van deze? Amerika del Sur. Ja, je hebt het vast uh, zeker al gemerkt. Terwijl de bomen zich ontdoen van hun diepgroene bladeren... en de zon zich achter grijze bewolking verschuilt... is de zomer ten einde. Helaas maar waar. Daar waar Bloemendaal het gehele seizoen de temperatuur wist op te schroeven... met Amerika del Sur, keert het hete concept nu weer vertrouwelijk terug naar de Rotterdamse havenstad... Om zich hier gedurende het herseizoen te nestelen. De groene loper ligt klaar, waar wacht je nog op? Partyminnaars uit Rotterdam en omstreken wisten het al: Amerika del Sur legt de lat hoog. Vorig jaar liet het tropische concept behoorlijk wat stof opwaaien in het besproken Post Rotterdam. Waarmee elke editie voor meterslange rijen op de koolsingel zorgde. En met het einde van de zomer in zicht is het nu hoog tijd om de havenstad opnieuw van tropische te voorzien. Op zaterdag 9 oktober pakt America del Sur weer breed uit met alle jungle-elementen van dien. Ditmaal strijkt het hoogzomerse concept neer in het Rotterdamse Corso, ...waarbij vanaf 11 uur de prominente ADS, oftewel gewoon America del Sur Residents... ...klaarstaan om jou van een ultieme Latin beleving te voorzien. Zoals je van America del Sur mag verwachten, wordt de Zuid-Amerikaanse cultuur optimaal uitgedragen... ...door decoratieve sfeerelementen... ...en raakt of course al gehuld in de magie dat het Zuid-Amerikaanse oerwoud waarborgt. De music dan! Veel beschoken en onverslaanbaar in hun vakgebied. Onder leiding van The Amazon Project, initiatiefnemers Sunnery James en Ryan Marciano, wie kent ze niet... ...wordt Rotterdam op 9 oktober stevig op haar grondvesten geschud. Met ontelbare boekingen op hun naam staan de mannen ook vanavond weer gerand voor een samenspel... ...waar Amerika Del Sur haar kracht uithaalt. Ook DJ Michael Mendoza vis zijn meest tropische platenvoorkeur uit zijn tas... en laat het teveneens tweede DJ-duo Firebeats, jouw temperatuurgraad, in rap tempo stijgen. Haal vooral die Firebeats in de gaten, want die gaan als een speer de laatste tijd met hun remixen. Aangevuld door de percussieskills van Jetro Ancota in de ritmische vocalen van MC Roga... is de tropische jungle compleet. Ja, dan de tickets. Er zijn slechts een beperkt aantal pre-sale tickets in de voorverkoop beschikbaar. Welke 15 euro exclusief service kosten ko en die zijn via de welbekende Paylogic en Seedance verkrijgbaar. Daarnaast kun je tevens bij een van de Free shops je kaarten bemachtigen. En, maar ja, ik zeg altijd, voorkom teleurstellingen aan de deur en wacht dus niet te lang. En meestal zijn ze ook aan de door is more. Dus zorg dat je je kaart in huis haalt. Wat hebben we zometeen voor je klaarstaan? Wat dacht je van de nieuwe... De nieuwe Swedish House Mafia, helaas, maar, maar die komt straks het tweede of het derde uur voor maar voorbij. Nu eerst deze lekkere plaat. One, of was het toch? I heard it through the one. Een leuke mashup van Kevin Levanque. Dit is het op jouw CFM Zandvoort. Ja, versus Marvin K. I heard it through one. En ja, Anouk, jij hebt een uh, negatief nieuwtje meegenomen vanavond. Ja, dat klopt. Um, helaas moeten we jullie meedelen dat Latin Lovers uh, on the beach in uh, Scheveningen... aanstaande zaterdag 11 september is gecanceld. Is dat gecanceld? Hoe kan dat dan? Ja... <laughs> De uh, headliners van de avond, Sunnery James en uh, Ryan Marciano hebben last minute een uh, belangrijke boeking gekregen in Amerika. En helaas heeft Footclip Dance Parties, de, organisaties, de organisatie geen uh, passende vervanging kunnen vinden voor het feest. Dat is uh, een beetje treurig. Maar ja, wat uh, kunnen de mensen uh, nou uh, doen? Uh, komt er een vervanging? Uh, er komt geen vervanging. Uh, het, um, de Club Night van uh, Latin Lovers aanstaande zaterdag in Club V te Rotterdam gaat wel gewoon door. En voor de mensen die kaartjes hebben gekocht voor On The Beach... Uh, je kunt je gekochte kaart gebruiken voor uh, Club V deze zaterdag. De, waar dus de Latin Lovers Club Night wel gewoon is. Ook oh, gelukkig voor de mensen. Precies. En mocht je het of... toch niet willen... Dan kun je je geld terugvragen door naar jasper.foodclub.nl te mailen. En uh, dan ontvang je het geld terug op je rekening. Nou ja, ik zou gewoon gaan uh, voor het uh, leuke evenement uh, in uh, Cluffy. Dan heb je toch nog een soort van uh, Latin lovers. zij het niet op het strand, maar ja. Het wordt toch s'avonds avonds weer het koud. Dus uh, zo uh, Latin uh, is het allemaal niet. Hé, <laughs> hey, ken je En Anouk? Nee, nooit van gehoord. Nee? <laughs> Barbara Streisand? Barbara Streisand ken ik. Oké, okay, nou daar heeft het allemaal niks met elkaar te maken. Maar deze track, hij blijft gewoon ontzettend lekker. Ducksens! Met Barbara Streisand in de O oh God remix. En ze zitten eraan te komen. De hete partykite rond de klok Voorzien alle feestjes. Speciaal geselecteerd. Waar moet jij dit weekend heen? Op vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt niet uit. Ze komen allemaal straks voorbij. Dit is jouw Givench Antwoord 106.9. Daar zijn we te beluisteren. Nu eerst de Je had het waarschijnlijk al gehoord Aan die inspirerende tekst Maar hij doet het wel ontzettend goed Op de dansvloer En dat is het enige wat telt En hij kwam hier heerlijk voorbij In jouw CFM's antwoord See it En ja Je hebt het vast allemaal meegekregen Als je geluisterd hebt naar jouw CFM BLM 9 was helemaal afgebrand Ja Maar ja, ze zijn weer terug Met een speciale feestent. En ja BLM pakt uit met zijn closing party, Afterburner. Het was op zijn zacht gezegd, een bewogen zomerseizoen voor BLM 9 in Bloemendaal aan zee. In mei werd het vijfjarig bestaan nog gevierd. Maar in de nacht van 6 op 7 augustus woedde er een allesverwoestende brand door het paviljoen. BLM 9 heeft niet lang in zak en as gezeten. Twee puinruimende weken later gingen de feesten weer van start... Zondag 12 september is het van 4 uur middags tot middernacht tijd voor de closing party... die de toepasselijke titel Afterburner heeft gekregen. Nederland is geen Ibiza, toch zijn ook de Bloemendaalse slotfeesten een begrip geworden... en staan ze garant voor een volle bak ambiance. Traditiegetrouw wordt er voor de closing parties extra uitgepakt, zo ook, voor, zo ook door de BLM 9. Tijdens de Afterburner op 12 september kan het dorst geblust worden met de lekkere Mexicaanse biertjes... En het is nog mooier. Drie halen, twee betalen. Nou ja, het feest vindt plaats op het terras. Overdekt indien nodig natuurlijk. En wordt aangevuurd door een selectie gloedhete househelden van eigen bodem. Namelijk niemand minder dan Funkerman, Irky, Roog, Bingo Players, René Ames, Shakespeare, Jasmin Le Bon en vocalist Janto. Burning Down the House. Na de brand was de beachclub slechts twee weken gesloten. Op de plek van het volledig afgebrande paviljoen werd een circus tent geplaatst. En het terras bleek weinig schade te hebben opgelopen. Zodoende kan er op zaterdag 21 augustus Intuition Summer Festival... zondag 22 augustus Het Candy Beach House... en zondag 29 augustus Fiesta Summer Sounds weer volop gas gegeven worden. Echter zonder strandbedjes en uitgebreide menukaart. Door de week is de beachclub niet meer open gegaan... Maar op zaterdag 11 september, dan staat de dag voor, de Afterburner... ...staat er nog een knaller van het programma. Prince of Persia. De party met DJ Roog, Joshua Walter en Benny Royal en Ivan. Dat is een feest ter heren te te van de release van uh, Prince of Persia. Hey Frank, volgens mij heb jij die DVD al gezien, Prince of Persia. Ja, nou hij is al uit op DVD. joh. Ja, hij is al uit, maar de release party die wordt toch nog eventjes uh, gevierd. Hoe is de film? Uh, de film, ja, ik vind hem tegenvallen. Maar ja, ja de... uh, smaken verschillen natuurlijk. Wat dus, voor genre uh, is het? Genre, ja, uh. actie, beetje, avontuur. een beetje actie, avontuur en uh, een beetje fantasy natuurlijk. Uh. Wat zeg je Anouk? Ik ben in slaap gevallen tijdens Prince of Persia. <laughs> dat is geen goede reclame voor die film. Ik hoop dat die party leuker is. Dus zaterdag 11 september, die uh, speciale party. Maar op uh, 12 uh, september natuurlijk de slotparty... En ja, dan nog zondag 19 september. Wat gaat er gebeuren? Het allonbeloofde. At the beach with Ferry korsten. Het werd uitgesteld vanwege de brand. Maar ja, dit uh, feest wat op 8 augustus uh, geen doorgang kon vinden... ...gaat op 19 september knallend echt het slotfeest. Er slotfeest te worden denk ik. Tickets voor de afterburner. Op zondag 12 september bedragen slechts 10 euro in de voorverkoop. En ja, de door is moer. 15 euro aan de deur. En deze closing party mankeert het einde van het strandseizoen. Maar zeer zeker niet het einde van BLM 9. De komende maanden wordt het gebruikt om nieuwe plannen te maken. Zeker is dat er volgend jaar een gloednieuwe BLM pavillon prijkt aan de Bloemendaalse zeeweg. Tot zover de nieuwtje over de closing party. Zie je er al klaar voor? De partyguide. Nog even geduld. Hij komt er zo aan. Nu eerst. Zero. Robin Riviera. Oh baby. I'm a Natuurlijk de, de Nicola Fasano remix. Ongelooflijk die Italiaanse namen. Gelukkig zitten we hier gewoon in Nederland. Hé, hey, houtskweek! Altijd leuk. Altijd gezellig. Ik heb ze regelmatig gezien. En ja, ze doen maar een beperkt aantal optredens in het jaar. Ja, wat zeg ik? Slechts 10 optredens. Uh... Jaar. En ja, wat gaat er gebeuren? Boomerang Beach Club in Scheveningen heeft voor haar closing party op zondag 19 september... ...niemand minder dan Housequake, oftewel Rogue en op het affiche staan. Daarmee heeft de Beach Club een nogal exclusieve act uh, te pakken. Want zoals ik al eerder zei, slechts tien keer gaan ze met elkaar back-to-back -back staan. En ja, voorwaarde van de big boys in the business, de heavyweights in the game... ...was dat ze hun eigen sterrenformatie mochten opstellen... In het voorprogramma staat daarom een hele grote line-up. Wat dacht je van? Beggy Begovic, Crack van Buren, de broer van Roog. Crew Fanatics en ook local hero Thomas Hensbroek is voor deze gelegenheid van de partij. Hij neemt de opening set voor zijn rekening. Hensbroek is een DJ om in de gaten te houden. Zo hebben onder andere Defected in de House, Het Candy en Mystery of Sound deze zoolvolle haaganees al weten te vinden. Ik hoop niet dat het er zo eentje is van uh, oh oh Gerzo, Want uh, het is wel gezellig. Maar ja... Er komt niks uit. De uh, timetable dan voor zondag 19 september. Thomas Hendbroek om 4 uur tot half 6. Dan vervolgens Crew Venedics tot 7 uur. Vanaf 7 uur tot half 9. Crack van Buren om half 9 tot 10 uur. Beggy Begovic en als afsluiter van 10 tot 1. Housequake. En ja, Boomerang Beach, voor wie het even gemist heeft. Boomerang Beach op het Zwarte Pad in Scheveningen... stond voorheen bekend als Bilabong Beach... De naamsverandering dit voorjaar komt door de samenwerking met Boomerang Media, het moederbedrijf van Horeca Klossy Bar Life. De Nederlandse bladen, Radio, de Radio Decibel en natuurlijk de zogeheten Free Cards. Deze zomer verwelkomde Boomerang Beach onder andere de crew van Wicked Jazz Sounds, internationale headliners van Defected. En Edwin Diergaarde deed zijn vrijdagavond shows Ministry of Beach samen met vele gast-DJ's live vanaf de Beach Club. Housequake zondag 19 september is een waardige afsluiter. Verwacht een show vol spectaculaire visuals en andere special effects. Tickets kosten 12,50 euro in de voorverkoop. Bij alle Primera winkels en via www.housequake.nl zijn deze te verkrijgen. Denk je nou, ik ga even de Big Spender uithangen en wil u een VIP-tafel? Mail dan naar vip.exclusiefproductions.com. En ja, zoals de perfecte stranddag uiteindelijk overgaat in de nacht... ...zo gaat de zomer onverbiddelijk over in de herfst. En dan mag er best een beetje melancholisch gedaan worden. De officiële aftermovie van het Housequake Festival in mei 2010... ...brengt dat gevoel mooi in beeld. Muziek is emotie. Check het Housequake kanaal youtube.com slash Of ga gewoon rechtstreeks rechts rechtstreeks naar Housequake. En ja... Dan is het weer tijd voor een lekker muziekje. Wat dacht je van deze? Nervo Futuring Olly James. This kind of love. In de Nari en Milani remix. Zometeen komen ze voorbij hoor. Je hebt er langer moeten wachten. Maar het gewachten wordt beloond. The See It Party Guide. Alle hete feestjes. Voor jou op een rij. ...naar je, Milani. Remix. Hier op jou, CFM antwoord. En ja, ik kijk naar de klok hier rechts van mij... ...en ik zie hier... ...de Party Guy Time. 10 voor 10. En Anouk, jij hebt alle feestjes eventjes doorgebladerd... ...alle flyers erbij gepakt. En waar gaan we dit weekend allemaal heen? Nou, we gaan vanavond met z'n allen naar Felix Merites. Daar is Bocardi Fiesta. De naam van... klinkt al goed... Klinkt zeker goed. Van 10 tot 4, dus je moet opschieten. Nog 10 minuten, dan gaat het al van start. Uh, even kijken, de line-up, Sir OJ. Tom Trago en, en Breakbot. Geen bekende namen, maar misschien ontzettend gezellig. Wil je meer weten, ga dan eventjes naar www.felix.maritus.nl En ja, de zaterdagavond, toch de belangrijkste avond om te stappen. Waar gaan we heen? We gaan naar Bloemendaal aan Zee en dan naar Woodstock 69. Hier is de static closing party van 3 uur s middags en het eindigt om 12 uur s'nachts. Uh, de line-up, Michael Mayer, Bert de Roy en Jorn Liefdeshuis. Tamruig en... EFTE. EFTE. Nou ja, kaartjes hebben we die ook nog nodig. Uh... We hebben kaartjes voor 8,50 euro en aan de deur 10 euro. Nou dat valt dus nog mee... Dus Dat naar Woodstock. Wat hebben we nog meer dit weekend staan? Uh, we kunnen ook naar Air. In Amsterdam natuurlijk. Uh, wordt georganiseerd door Radio 538. Dance Department on Air. De uh, line-up Robert Dietz, uh, Julian Chapdal, Jason Shea en Pete Bennett. En voor 15 euro kom je binnen en aan de door is mooi. Kaarten zijn te koop via Paylogic. En zorg dat je erbij bent, want er staat hier een ontzettende grote lijn. Wat dacht je van de Julian Chaptel? Ja, ik zeg, ik zou erheen gaan, want het is een hele mooie club. Jij bent er al geweest, hè Anouk? Ja, ik ben er geweest. Hij is echt heel erg mooi om uh, sowieso, sowieso te zien. Heel vet om daar even los te gaan. Jij bent ook geweest in de Escape? Ik ben er wel eens geweest. Wat vind je mooier? R. Okay. Sowieso R. Sowieso R. Nou, veelbelovend, ik ben er zelf nog niet geweest. Dus dat gaan we zeker een keertje doen. Hebben we nog meer leuke feestjes? Jazeker. Uh, voor als je niet naar wilt, je kunt ook naar de Escape gaan op zaterdag. De Frame Busters is daar. Uh, 15 euro voor een kaartje. De line-up, Mike van Loon, Raimundo. Costar on Sex. Ma MC, Janto MC Janto en Lars Vegas. Nou ja, vriend van de show, altijd gezellig in de Escape. Hebben we nog meer feestjes op zaterdag? Of gaan we al naar de zondagsfeestjes? Uh, we gaan nu door naar de zondag. Oké. Okay. Sao Paulo, baby. Sao Paulo. <laughs> Bij Bloomingdale van 4 tot 12. Um, even kijken. Dikke line-up van Chucky, Gregor Salto, Michael Mendoza, Mitchell, Niermeijer, Scott en MCG. Die zorgt voor de vocalen. Nog meer zondagsfeestjes? Of waren dit de heetste feestjes die je hebt geselecteerd? Ik heb er nog eentje geselecteerd. Weer naar R op zondag: Cowboys and Angels. Uh, line-up. Vind ik, um, ken La ik ook niet. Jo Duarte en Dicky Vendetta. En de kaartjes zijn 12,5 euro. En ook via Logic te koop. En ja, mocht je niet weten waar Club R is. Het is in de oude IT. Amstelstraat 24, Amsterdam. Ja, nou ja, tik het in op je zoekmachine en je komt er vanzelf terecht. Tot zover de Partyguide voor deze week. Ik vond het een beetje magertjes, ook al zaten er een paar slotfeestjes bij. Ik denk dat het volgende week wel weer een beetje gaat aantrekken. Want dan gaan we toch alweer richting de Amsterdam Dance Event in oktober. En dan komen de grote namen van over de hele wereld weer naar Amsterdam. Voor alle gave feesten. En ja, grote namen is ook Bob Sinclair. En hij had een tijdje geleden een enorme hit met What a Wonderful World. Laat er nou net een hele leuke bootleg van zijn... Hierbij zie je hem, zo meteen na de klok van 10, DJ J.K.